4 uur, Marian Hageman met het NOS Journaal. In Volendam is de cafébrand van tien jaar geleden herdacht. Bij de brand, die was veroorzaakt door de combinatie van sterretjes... en licht ontvlambare kerstversiering, kwamen veertien jongeren om het leven. Zo'n 200 bezoekers raakten gewond. Bij het monument aan de haven, tegenover de ramplek, zijn bloemen gelegd... en de burgemeester hield er een toespraak. Bij een mis in de Sint-Vincentiuskerk waren zo'n 700 mensen aanwezig... De cafébrand zal in het vervolg minder uitgebreid worden herdacht. Dat zei voorzitter Binken van de Belangenvereniging van de Slachtoffers. Sommige betrokkenen hebben aangegeven dat ze geen behoefte meer hebben aan allerlei plechtigheden. Zo is na overleg gebleken. De NOS zendt om half vijf op Nederland 1 een speciaal programma uit over de cafébrand in Volendam. Paus Benedictus heeft wereldleiders opgeroepen om christenen te beschermen tegen onverdraagzaamheid en discriminatie.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 Het weer. Vanavond en vannacht langs de kust nog enkele winterse buien. Er is kans op gladheid. Minima tussen min 4 in het binnenland en plus 1 langs de kust. Morgen vrij zonnig, aan de kust mogelijk buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Rechtstreeks vanuit Studio Café de in Amsterdam blikt Radio 1 vooruit op 2011. Peter de Bie en Gio Lippens. Goedemiddag, welkom terug bij de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. We zijn er al vanaf 12 uur hier op Radio 1 met een vooruitblik op 2011. Dat doen we vanuit Studio Café, Café De Smet in Amsterdam... samen met een aantal st studiogasten met live muziek en met stand-up comedians. En de presentatie, dat heeft u al gehoord, wordt vanmiddag gedaan door een drietal gelegenheidsduo's. Eerst Max van Wezel en Tineke Verburg, die hebben we gehad. Bert Versloten en Hans Smet hebben net afscheid genomen. En nu zijn Peter de Bie en ik aan de beurt. En dat zei Gio Lippens. De komende uur gaan we praten met voetbalkenner Frits Barend. En dan komt ook Trent Worscher, Richard Lem en, uh, aan de beurt. En met internet en de nieuwe mediajournalist Francisco van Jolen gaan we ook het komende jaar uitgebreid doornemen. Verder is er levende muziek van het jiddische nieuw gezelschap Nikitof. Die staan klaar voor een voorproefje. Klopt. Absoluut. Laat horen. Tof. Frits Barant kan van. zich amper beheersen om de hora te gaan dansen. Maar dit is niet helemaal het muziekje. Nee, door. nou het is wel uh, het mooie van dit soort muziekje is allemaal die ghetto muziek. En het is zeer gelinkt aan de blues. Uh, Amerikaanse vrijheidsmuziek is ook blues. En dit is in wezen ook de ene kant de triestheid van het ghetto bestaan. En aan de andere kant weer de vreugde van het verheugen op de feest in het ghetto bestaan. Want die waren er wel degelijk ook. Ja. En ik bedoel, uh, dit is, ik vind het heel aangrijpende muziek, hele mooie muziek. En ik heb het nooit geweten. Ik denk dat de makers het zelf ook nooit van elkaar geweten hebben. Maar die link tussen de blues in Amerika, uh, die eind... 19e eeuw, begin 20e eeuw opkwam. En deze muziek die ook uit die tijd stamt. Is ook ongelooflijk. Zonder dat die mensen van elkaar wisten maakten ze dezelfde soort muziek... met dezelfde gevoelens. Ik vind dat ontzettend mooi en indrukwekkend. We hadden het kunnen weten. We gaan gewoon over muziek verder en niet over sport. Het is een enorme overgang vanaf het afgelopen uur. Toen hebben we het gehad over cultuur in de meest brede zin van het woord. Dat we is sport het ook. Hebben over. Voetbal, Frits, is ook cultuur. Frits Barend, u heeft het al gehoord. Uh, hij is de gast in dit uh, eerste half uur. Uh, we gaan het hebben over 2010 en we gaan natuurlijk vooruitblikken op 2011. En, ja. ja, 2010 prachtig voetbaljaar. Ja, natuurlijk de finale van het WK in Zuid-Afrika. Twente werd kampioen in Nederland. En 2011 staat voor het Nederland zelf al in het teken van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2012. En FC Twente hij is samen met Ajax en PSV nog in de race om die nationale titel te verdedigen. Uh, Frits, ik wou bijna dezelfde vraag stellen die Henk van Dorp jou altijd stelde. Goede vriend, wat, Goede is, je vriend, wat is jouw nieuws voor 2011? Uh, mijn nieuws voor 2011 is dat uh, de terugkeer van Johan Cruijff uh, niet direct tot Hosanna zal leiden bij Ajax. Wil jij daarmee ook meteen zeggen dat Ajax geen groot kandidaat is voor de landstitel? Nee, Ajax, PSV en Twente zijn even grote kandidaat voor de landstitel. Avelay is weg bij PSV. Dat is een groot verlies, veel groter verlies dan men denkt. omdat Ik vond dat Avelay bij PSV helemaal niet goed gebruikt werd. Omdat walgelijk wordt gebruikt te zeggen. Avelay had je tot de speler moeten maken waar alles om draaide. Dat was niet zo. Hij was onderdeel als het ware, van het team in een uh, dienende rol vaak. Onbegrijpelijk. Zoals Suarez bij Ajax wel de, de speler was die alles bepaalde. Ik hoop dat Frank de Boer Suarez kan weten te behouden voor Ajax. Dan wordt Ajax kampioen met Frank de Boer. Want Ajax heeft uiteindelijk wel dan de meeste kwaliteit. Heb jij wel het gevoel dat er iets veranderd is in positieve zin bij Ajax? Nee, daarom, name... ze, daarom zeg ik juist niet al te snel Hosanna-dans uh, klink, laten klinken. Er is wel iets veranderd. Het is heel raar. Martin Jol werd vorig jaar, toen hij de Champions League haalde, bejubeld. Toen heb ik Danny Blind ook niet gehoord de klasse van Johan Cruijff was... dat hij zijn kritiek op Ajax uitte op het moment dat ze bovenaan stonden. Dat was na die dramatische wedstrijd tegen Real Madrid. En Johan is Barcelona. En Barcelona en Real Madrid zijn aardsvijanden. En als dan Real Madrid zijn Ajax vernedert, wordt hij erop aangesproken in Barcelona. Ik herken dat. ik kom ook veel in Spanje. En dat leeft. Dus hij voelde zich ook... zijn Ajax werd vernederd door Madrid. Dat is zijn kind werd vernederd. En toen is hij, heeft hij uitgehaald in die column in de Telegraaf. Uh, daarna is het begonnen. En ik vind het jammer dat Danny Blind dan niet eerder aan de bel heeft getrokken. Het gaat niet goed in zijn ogen. Bij. Want later is Danny Blind erbij gekomen dat hij ook zei... die kon niet werken met Martin Jol. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de val van Martin Jol. Maar dat is alleen maar slecht geweest voor Ajax. Want Ajax heeft daardoor punten verloren en wedstrijden verloren door dat gezeik. Wat blijft er van Ajax over als Suarez en uh, Elham de vertrekken? Uh, Elham de vind ik van een andere orde dan Suarez. Als Suarez vertrekt heeft Ajax echt een groot probleem. Suarez is de... Niet alleen buiten het veld, maar ook binnen het veld. Zoar is hij namelijk een echte winnaar. Een jongen komt uit de, uit, ja, uit de achterbuurten van Montevideo. Hij zegt dat hij het gehad heeft, hè? Ja, dat zegt hij in een Spaanse krant. Of in een krant in, uh, in, in Uruguay. Uruguay ja. Ik weet toevallig dat zijn vrouw en hij hier zeer gelukkig zijn. Hebben zich goed genesteld in, uh, in Nederland. Maar als hij denkt, of indruk krijgt, wat ik niet aanneem... dat Frank de Boer hem één van de elf ziet in plaats van de primus onder de paris, dan heb je kans dat Soares iets heeft van... nou ja, dan heb ik het wel gehad bij Ajax. Maar Frits, het draait het niet om hele andere dingen in het voetbal. Als Soares ergens anders veel meer nee, kan gaan verdienen... Nee, Geel, vergis goed. je niet. Ten eerste heb je hier voor die spelers van buiten de EEG een hele goede belastingregeling. Je weet, wij zijn een belastingparadijs voor mensen die belasting willen ontduiken uit het buitenland. Uh, en Soares ontduikt niet, maar heeft daardoor ook een hele gunstige regeling voor die buitenlanders. Dus hij... Als hij een groot salaris heeft, hoeft hij weinig belasting te betalen. Hij zal bij Arsenal en bij Spaanse clubs meer gaan verdienen. Maar je ziet het nu aan Royce van Drenthe. Bij Hercules Alicante. De kans dat je niet betaald krijgt, is ook vrij groot. Nou is dat bij grote clubs niet zo. Maar Suarez zou ik het liefst nog een jaar bij, een half jaar bij Ajax willen zien. Ik weet dat zijn vrouw, dat zei ik net zijn vrouw, en hij zijn hier gelukkig. Ze wonen hier vlakbij in Amsterdam. En als Ajax hem weet te pleasen en te zeggen... jongen, jij blijft belangrijk voor Ajax, blijf nog een half jaar... en dan gunnen we jou een transfer... dan gaan we nog een hele leuke tijd tegemoet. Maar Suarez is van een grote... dat is ook, een heleboel mensen twijfelen aan de klas van Suarez. We hebben het bij het WK gezien. Hij was een van de smaakmakers van het WK... in een heel matig elftal Uruguay. Laat u niet vergeten dat het een heel matig elftal was. Hij is ook de man die Uruguay met een hele bijzondere actie... uiteindelijk en ook, ook weer in de halve finale kreeg. En ook weer echt een straatjongensactie... Hoe bedenk je het om inderdaad op de lijn zo hens te maken? Dat is een straatjongen. Dat is in de reflex van een straatjongen van iemand die alleen maar wil winnen. En hij is helaas met die bijt over de scheef gegaan. Met het bijten in die nek van uh, Bacal. Had hij niet moeten doen. Onge onbegrijpelijk ook. Maar het toont wel die, de frustratie van deze jongen. Die helemaal geen vakantie gehad heeft. Heeft met Uruguay gevoetbald. Gaat terug. Komt een week later al naar Nederland. Terwijl alle Nederlandse spelers drie weken vakantie hebben gehad. Zorgt dat Ajax in zijn eentje. Zorgt je ervoor dat Ajax de Champions League haalt. Voor de Champions League. Moet dan weer met Uruguay in Azië een wedstrijd spelen. Heeft 20.000 kilometer gevlogen. Komt op vrijdagavond terug, speelt zondag toch weer. Klaagt nooit dat hij moe is, wat, dat hij ziek is. Speelt altijd, ik vind deze jongen verdient echt heel veel credits bij Ajax. Toch nog even weer naar die wissel, hè? Want jij geeft dan aan, het is niet een garantie dat het uh, vanaf nu allemaal goed gaat bij Ajax. Suarez was, voordat uh, de wissel kwam, voordat Martin Jol vertrok, ja. was hij ook gewoon bij Ajax. Uh, speelde die ook, hij speelde mee in die wedstrijd tegen Real Madrid. Ja, nee, raakte... nee, nee, was, nee, dat is het juist. Mm. Suarez op de waren geschorst. Nee, thuiswedstrijd. nee ik heb het op de uitwedstrijd. Ah, okay. De uitwedstrijd, daar is het begonnen. Die uitwedstrijd was eigenlijk helemaal weggespeeld. En bij die thuiswedstrijd was het leed al geschiet. Was het kwaad al. Want dat was door. toch het dieptepunt eigenlijk? Of nee, niet? Ik van het dieptepunt vind ik de uitwedstrijd. Hm. In de thuiswedstrijd hebben ze in het eerste half uur nog wel redelijk meegedaan. Maar toen was het al kapot bij Ajax. Dat kon je zien. Maar de uitwedstrijd zonder Suarez zijn vertongen... kon je zien dat wat net iets te veel was voor Ajax... om zonder die spelers te spelen. Toen hebben ze echt, zijn ze helemaal zoek gespeeld. Ik heb zelden Ajax zo zoek gespeeld zien worden. Ook in Madrid is dat nog nooit gebeurd. Terwijl in het voorseizoen de wedstrijden uh, om zich te kwalificeren daarvoor... toen had iedereen zoiets. Toen het ging, nou, dit kon eens een lekker seizoen worden. Nou ja, toch? Het, dat werd het ook aanvankelijk wel. Het begon ook niet zo slecht. Alleen vergis je tegen zowel pa ook als tegen Dynamo Kiev... Ben je door Stekelenburg en Suarez ben je verder gekomen? Dat vergeet men dan wel eens. Deze twee spelers die op hun toppen, op dat moment presteerden... hebben Ajax in die Champions League gebracht. Nou, gelukkig maar dat dat gebeurd is. En ja, en toen kwam eh, terugslag bij Suarez. logisch. Dus dat zie je bij elke voetballer. Eh, Messi heeft daardoor een slecht WK gedraaid. Die heeft dus een geweldig seizoen bij Barcelona gehad. En heeft als gevolg daarvan een slecht WK gedraaid. Eh, omdat hij op toppen bij Barcelona heeft moeten spelen... Suarez heeft op toppen bij Ajax gespeeld. Want dat is natuurlijk anders, een andere top dan Barcelona. Dat is toch een top daaronder. Waardoor hij topfit was bij het WK. Nou, ja, die heeft een goed WK gespeeld. En dan krijg je de terugslag. Van Persie is nog niet terug bij Arsenal in de vorm waar hij in moet verkeren. En dat duurt blijkbaar heel lang. En dan hebben ze nog de tweede spits natuurlijk, Elham De Uwy, ja. Die ook eigenlijk tot op dat moment hartstikke goed speelde. Nou, en die, wereldgoals ja, die maakte een aantal schitterende doelpunten. Echt, scho echt Ajax-doelpunten. Schoonheden van doelpunten. Ja, en wat daar misgegaan is, uh, die voelde zich geloof ik mentaal niet in staat om te voetballen. Ja. Wat betekent dat, mentaal niet in staat? De, ik, ik ben geen, uh, ik las een uh, stuk van uh, een psychiater of zo, dat je, ja, je moet altijd met meer rekening houden dan met uh, het fysieke. Nou, dat weet elke trainer zo langzamerhand wel. Ja, en wat er met, uh, Frank de Boer heeft hem voor de wedstrijd uit de AC Milan op de bank gezet. Daar had hij zijn redenen voor. Ja, als je dan een echte goede prof bent of een echte karakterman... dan denk je, godverdomme, ik zal laten zien dat je niet om mij heen kunt. Maar ja, hij is het anders gaan interpreteren. Hij heeft dat als een belediging ervaren. Het is ook een belediging, maar ja, het hoort er wel bij. Ik bedoel, het is niet zo dat jij garantie krijgt dat je altijd speelt. Er kwam een nieuwe trainer en Frank de Boer bleek... de juiste keuze te hebben gemaakt in Milaan. Ah, ik speelde daar verrassend fris voetbal tegen een Milaan... wat overigens niet tot de bodem ging. Maar goed, Milaan vond het toch niet leuk om te verliezen in eigen stadion. Ja, en dan krijg je El Amdoui, maar... LMD heeft natuurlijk ook in zijn onderhandelingen met Ajax zich al merkwaardig opgesteld. Ik hoor altijd van mensen die hem kennen dat het een hele prettige, zachtaardige jongen moet zijn. Maar ik weet vanuit zeer betrouwbare bron dat hij op dinsdagochtend zou komen tekenen. De keuring, de keuringsartsenwaarder. Iedereen was er van Ajax, directie en bestuurraad voor commissarissen. 9 uur s ochtends, alles was rond en meneer LMD kwam niet. Kwam niet om 9, uur, kwam niet om 10, uur, kwam niet om 11 uur. Ze gingen bellen en beantwoordde de telefoon niet. Heeft tot vrijdag niks laten horen. Dan zou je denken, deze speler wil niet voetballen bij Ajax. En dan zou je denken, dan nemen wij hem niet. En zaterdag hebben ze hem toch genomen. Na de wedstrijd om die Champions League kwalificatie, dus die tegen Paak heeft hij toen niet mee kunnen doen, die heel belangrijk was voor Ajax, die ze dan uiteindelijk toch wonnen. Ja, dan weet je al dat je een speler in huis haalt die af en toe wel eens. Niet de gangbare volgen. Ja, maar als jij dat alles op een rijtje zet, zie jij hem dan nog terugkomen? Uh, als hij van, uh, met Frank de Boer... Kijk, hij heeft geen keus. Het is niet voor niks dat geen club in het buitenland hem wilde hebben. Hij mag nu geloof ik voor 3 miljoen weg of zo, hè? Nou, dat wil ik niet. Dat, dat werd gefluisterd? Nou, dat denk ik niet zo. Een bedrag hoor. van niks, toch? Nou ja, nee, dan hebben ze 2 miljoen verloren. Ik denk niet dat hij voor 3 miljoen weg mag. Ik denk dat Frank de Boer wel iets heeft ja. van... Ik wil eerst gewoon met jou. Je bent wel een van de betere voetballers bij Ajax. En dit ben ik met jou van plan. En laten we, toon dan maar dat je het kunt. Wat ik je, maar in het normale bedrijfsleven zeg ik dan, er is een verstoorde arbeidsverhouding. Ja, maar dan zit er geen transfers om voor 5 miljoen aan te pas? Komt eraan te pas. Als jij of ik bij je werkgever, dan ga je naar de kantonrechter dus noods. Maar als ik voor jou voor 5 miljoen verkocht heb, laat ik je niet voor een half miljoen later voor niks weggaan. Omdat dat weet dat je bij SBS weer gaat zitten en een contract voor 1 miljoen tekent. Dat zou ik gek zijn. Ja. Dus die ver, dat vind ik altijd mooi. Het doe is het handelswaar Het wordt altijd vergeleken met het bedrijfsleven. Die vergelijking gaat bijna nooit op. Je kan namelijk nog zo'n mooie begroting maken. Je kan nog zo'n mooie plan hebben. Zeg ik zeg altijd van tevoren, een Trainer maak je een tactiek. En bij de, bij de... Ik zag het laatst ook weer bij een aftrap. Degene die wil aftrappen en degene die de bal wil aannemen glijdt uit. Dat kan gebeuren. Waardoor de tegenstander de bal overneemt. En meteen al in de eerste minuut scoort. 1-0. Gaat je hele tactiek loopt anders. Dat in het bedrijfsleven is dat ondenkbaar. Dat jij een plan uitschrijft en dat dan meteen, al na één dag, het hele plan al waardeloos nou, is. Nou, moet geworden. je eens met Coca-Cola praten? Die wilden dat oude merk afschaffen. We begonnen met dit nieuws, dat oh. was echt in één dag gebeurd. Nee, maar hoor. goed, oké, okay, het zullen ongetwijfeld voorbeelden zijn dat in het bedrijf, bedrijfsleven ook niet super wordt. Laat ik daarvoor op. Men, en, en dan komt het dan nooit naar buiten. Bedoel, en ook de politiek. Door Toevallig is nu Hans Hiller naar buiten gekomen, dat hij dus zijn zakken gevuld is dankzij de rooklobby omdat dat een journalist, Joris Luin, dat ontdekt heeft. Anders hadden we het nooit geweten. Hm. En je mag wel minister van Defensie worden. Terwijl je dus je zakken vult in het geheim via de rooklobby. Dat vind ik dus ongelooflijk in Nederland. Dat maar goed, de voetbalwereld is dus een andere ja. wereld dan het bedrijfsleven. En niet minder en corrupt en, toch... en fout is dan alle andere Maar waarom van de gaat het bij de ene club meer mis dan bij de andere club? nou is er op dit noemai moment noemai die... hij... nou, FC Twente? Ja, kijk, maar dat is... kijk, FC Twente dat zegt... Dat zeggen ook de spelers die daar werken en de trainingen. FC Twente mag twee keer verliezen. FC Twente ging in het begin helemaal niet zo goed. Maar dan, ontbreekt, dan komt er geen onrust. FC Twente is natuurlijk toch nog altijd geen Ajax. En dat is het voordeel van FC Twente. Heerenveen bijvoorbeeld. Dreigde de top te bereiken. Nou, is echt mislukt. Heeft heel veel geld gekost, maar er is geen gigantische onrust. Want er lopen maar vijf journalisten rond bij Spreken bij Heerenveen. En bij Twente, Twente is wel zich aan het ontwikkelen... Maar er is nog altijd geen Ajax en Feyenoord. Ook Feyenoord, elke nederlaag van Feyenoord. of elk duel van Feyenoord. wordt met meer publiciteit omgeven. dan welke wedstrijd van Twente ook. En dat win je niet zomaar in een paar jaar. Die instituten: Ajax, Feyenoord, Real Madrid, Barcelona. hoe sterk Deportivo La Coruña. of Sevilla of Valencia ook spelen. het zal altijd gaan om Real Madrid en Barcelona. En zo is het in Nederland ook. het gaat altijd om Ajax, Feyenoord. dan komt PSV. En nu gelukkig gelukkig maar is FC Twente erbij gekomen dat die top verbreden. Want dat maakt het alleen maar leuker. Maar er komen we natuurlijk eens in de zoveel jaar, komt er eens een keer een club naar boven, zoals FC Twente. Ja, of Je zoals heer Maar niemand kan zich meer herinneren dat Willem II een paar jaar geleden nog Champions League ja, speelde. En dat was ook een toevalstreffer natuurlijk. En AZ had het kunnen behouden als inderdaad uh, de, de Nederlandse bank niet had zitten slapen. Hadden we misschien eerder geweten dat, dat AZ ook een luchtballon was. Maar de Nederlandse Bank zat te slapen. Maar dat mag ook in Nederland. Dat doet er allemaal niet toe. En die kunnen ook gewoon blijven zitten. Daar. Maar als het in de voetballerij gebeurt, moeten die mensen meteen weg. En dan zeg je de voetballerij. Deugt geen meter van. Nou, je hebt gezien met de Nederlandse Bank en DSB. Als dat in de voetballerij gebeurt, is de hele voetballerij failliet. 2 miljard is er uh, in zee gegooid. Hè? Nou, over faillissementen. Fijenloed. Ja. Ja, treurig. Ja, dat dat vindt toch zelfs volgens mij een Ajax-supporter. Nee, niet zelfs volgens mij. Juist een Ajax-supporter vindt het erg, omdat je hebt als Ajax-supporter Feyenoord nodig. Feyenoord is een prachtige club. Feyenoord Ajax, daar gaat het om. Het mooie AX, stadion, Feyenoord, prachtig stadion, prachtig shirt, prachtige club. Feyenoord is wel heel erg verstandig bezig te zeggen. Wij gaan, we kunt doen alleen maar wat wij kunnen. We nemen geen enkele onverantwoordelijke beslissing meer. Dat doen ze perfect, maar betekent wel dat zij niet de goede spelers in huis hebben. Ik moet overigens zeggen, één ding begrijpen... ik had iets meer verwacht van Mario Been en dit elftal, moet ik eerlijk zeggen... want ik vind wel dat ze veel talent hebben. En ik vind het onbegrijpelijk hoe zij vorig jaar met Roy Makai zijn omgegaan. Ik heb voortdurend gehoord, Feyenoord mist een spits, mist een scorende speler... en een van de beste spitsen van Nederland, van Europa, zat op de bank bij Feyenoord. Ik zou dan denken, ik maak mijn elftal, of ik maak mijn jonge spelers... ervan bewust dat zij met een van de beste spelers van Europa kunnen spelen. Een van de beste spitsen, Roy Mackay. Dus Ferrer, Wijnaldum, al die jonge jongens hadden het echt niet erg gevonden... om in dienst van Roy Mackay te spelen. Maar de zaak werd omgedraaid. Roy Mackay moest in dienst spelen van zoals Mario Been wilde dat er werd gevoetbald. Nou, je hebt gezien wat er met Roy Mackay is gebeurd. Nauwelijks gescoord. En de laatste keer dat Feyenoord dus voor de beker moest voetballen... Tegen Roda moest er een penalty genomen worden vlak voor tijd. Nou, dat had Roy Makai altijd gemaakt. Nou, Nu stond er een andere speler. Ik hoop het ver was het of Ben Alden. Nou, een was. van de jonkies in ieder geval. Nou, die ja. ging eruit en Feyenoord ligt uit de beker. Was ik Onbegrijpelijk waarom Mario Been, die het echt verder de ideale man voor Feyenoord is, zo met Roy Makai is omgegaan. Als Roy Makai vorig jaar normaal was behandeld en normaal had gespeeld, weet ik zeker dat hij nu nog had gevoetbald en dat Feyenoord hoger had gestaan. Dreigt degradatie voor Feyenoord? nee. Want iedereen praat erover, hè? Oh, dan moeten we naar Veendam, dan moeten we naar de lange leegte. Dat nou ja, overigens het... volgens mij ook niet zo'n straf is. Maar... Ja, dat is wel een straf. Maar uh, FC Twente werd ook eens gezegd, kan niet degraderen. En degradeerde ook. Manchester United kon ook niet degraderen, is ook eens gedegradeerd. Dus het kan wel natuurlijk, maar het zal niet gebeuren. Maar het kan wel, ze hebben net iets te veel kwaliteit daarvoor. Dus in de Kuip... Zal in ieder geval altijd eredivisievoetballen gespeeld ja, gaan ja, worden? Ja, natuurlijk. Het zou niet gebeuren dat Feyenoord tegen de Heer. Dat is echt een ramp zijn voor het Nederlandse voetbal. Laten we nog even, even bij die top blijven. Hè? Want uh, we hadden we net Ajax al behandeld. We hebben Twente al nou, ja. Ja, lichtelijk besproken. PSV. Dat leek allemaal ook wel aardig te staan. Die maar we goed, wel die een... gaan natuurlijk uh, Avalai nu missen. Ja, nou, die, ont... die gaan hun belangrijke spelers missen. Die gaan dus de Suarez missen van Ajax. Nou, Avalai is echt... Heeft ook bij het Nederlands Elftal de laatste keren bewezen. Bij het WK zag je duidelijk dat het Elftal niet verzwakte als hij erin kwam. We hebben die wedstrijd tegen Zweden gezien, waarin hij fantastisch speelde. Je hoort ook van de, spelers, de goede spelers bij het Nederlands Elftal, uh, de van Persische Snijders... dat het lekker voetbal is met Avalai. Je gaat alleen maar beter voetballen met betere spelers. Dus ik denk dat Avalai bij Barcelona tot zijn recht komt. Het zal wel even duren, want je hebt daar allemaal van dat soort voetballers... Maar PSV zonder Avalai is een uh, groot gemis. Maar die centjes die dat opbrengt, die zullen ze toch niet alleen aan de terreinknecht besteden, neem ik aan? Nee, dat, heb, dat vind ik ook zo kortzichtig. Ja, dan hebben we nu nog 3 miljoen vorm gekregen. En anders hadden we niks vorm gekregen. Nou, ik had liever niks vorm gehad met de zekerheid dat ik kampioen was geworden. Want dan speel je Champions League en heb je sowieso 10 miljoen inkomsten. Bovendien ook tegenover je supporters vind ik het een belediging. Nog, konden ze mouwen? houden? Dat weet ik niet. Weet ik denk ook wel dat ze erg meegedaan hebben om hem kwijt te raken. Is het trouwens een goede zet van Afalaj zelf ook? Want komt hij dadelijk bij Barcelona tot zijn recht? Want nou, er zijn hij... wel twijfels over natuurlijk. En was nou, past hij nee, daar? Nee, nee, ik heb die twijfels niet gehoord. Ook, ik kom net uit Spanje en ik heb de alle Spaanse sportkranten dagelijks gekost. In Spanje zijn ze er echt van over? Nee, in Spanje vinden ze het wel een verkoop die past in het beleid van Guardiola. Hij heeft, uh, vorig jaar heeft hij Ibrahimovic gekocht. Men zegt wel eens even, Barcelona is zo'n geweldig beleid. Daar heeft hij 90 miljoen euro voor betaald, hoor. En die is... Een jaar later, voor, die is nu uitgeleend. En die wordt nu misschien straks voor 25, 30 miljoen wordt die terugverkocht. Dus daar is 60 miljoen euro op verloren hoor, in twee jaar tijd. Praat niemand over? Die is geruild dan met E2O. En die zou dan 20 miljoen moeten kosten, maar goed. Maar uh, in Spanje ziet men, uh, Guardiola doet dat niet meer, die grote aankoop. Die Villa nu gekocht van Valencia, geweldige spits. Dat is ook nu de, een van de betere spitsen van Spanje. En men zegt, men denkt dat Avalay past in het voetballen van Barcelona. En... Men zegt ook, men vindt het passen in het aankoopbeleid van Guardiola. Uh, er wordt roofbouw gepleed, gepleegd op de spelers als Xavi en Iniesta... wat de spraakmakers zijn van Barcelona. En hij past in dat systeem, hij past in dat spel. Hij is ook van dat korte spel, snel draaien, snel winnen, het snel zien... Uh, snel spel kunnen verplaatsen. Dus ik zie hem daar wel in. Hij zal geen vaste plaats zo snel krijgen... Maar als je bij Barcelona toch nog de 10, 15 wedstrijden koopt, dan heb je het goed gedaan. Het is ook geen speler die een vaste plaats daar zal gaan afdwingen, die dat per se uh, wil gaan hebben. Nee, maar ik denk wel dat hij het jammer vindt als hij geen, uiteindelijk alleen maar reserve is. Ja, want jij noemde net Ibrahimovic, hè? qua karakter lijkt me dat een totaal andere speler dan Avala. Ja, een totaal andere speler. Dat heb je ook weer gezien die in Nederland-Zweden, waar die ook weer zo'n nare overtreding beging. Ik begrijp dat niet bij Ibrahimovic. Ah, Avala kan het ook wel natuurlijk, hè? qua overtredingen. Ja, Valai kan, kan heel raar reageren op overtredingen, Kan heel veel ongelijk doen. En dat zal je bij Barcelona snel moet, moeten of gaan afleren. Want dat zie je met niet één speler bij Barcelona doen. Barcelona is, alleen maar, dat is typisch kruif. Je bent alleen maar aan het voetballen en hou je niet bezig met andere gezeik. Ik kijk jou aan, Peter, maar was je met je anders bezig, Wim? Peter. Dat gaat lekker zo, Fritz. Henk. Ja, nee, ik stap me even concentreren. Kijk, ondertussen schuift er een beeld gewoon naar. We werden afgeleid, ja. Tegenover je aan en ook tegenover mij. Dus dan raak ik in ieder geval geheel het spoor bijster. Niks voor jou. Nee. Luister. Luister. Precies, want we gaan uh, ons dadelijk weer met die live muziek bezighouden. Ja. Maar we hebben hier dus iemand van het beste Jiddische New Folk muziek ensemble van deze tijd. En dat uh, ensemble dat heet Niki Tof. Bij ons aan tafel zit Niki Jacobs. We hebben net een heel klein stukje van je gehoord. Wat Frits erover zei, was dat totale onzin of dacht je, nou... Nah? Nee, in het geheel niet. Nee, dat... Uh... Is absoluut een onderdeel van uh, de Joodse volksmuziek. Ja. Ja. Ja. Um, wij associëren die muziek eigenlijk altijd met een soort... Ja, we weten echt nergens van maar... Ja. En dan uh, gaan ze huppelen en dansen en rennen om een tafel in het verre. Ja. Gaan goed. Ja, dat is, dat is vaak de eerste associatie zodra mensen Joodse muziek horen. Um, dat is ook een onderdeel van de Joodse muziek. Uh, alleen waar ik me in gespecialiseerd heb is Jiddische uh, liederen. Dat is een ander aspect van het kopje Joodse volksmuziek. En de klesmeer is echt meer um, instrumentaal, veel meer klarinet... en inderdaad veel meer dansen en meer de feestelijke-achtige muziek. En uh, wat ik oorspronkelijk deed, waren echt uh, liederen van 1850 tot 1950... zo'n beetje uit de Oost- en west Europa. Precies, want het gaat heel ver terug, ja, hè, ja, ja. En heeft het altijd met het lijden van het volk te maken? Om een of andere reden, uh, bij dit nummer, ik verstond er natuurlijk geen woord van... Ja. maar dat want, doet het wel vermoeden. Nou ja, het gaat om de tegenstelling van het lijden. Dus, en van het, van het geluk en van de liefde en van het verdriet en van je fijn voelen. Dus het gaat eigenlijk altijd, zoals in zoveel dingen, om de paradox daarvan. En wat zijn die tegenstellingen dan? Nou ja, dus uh, het lijden ten opzichte van, inderdaad wat jij ook al zei, wat Frits ook al zei... het, uh, het evengoed ook heel goed hebben met elkaar en ook enorme grote feesten hebben met elkaar. De blues. Ja, precies, de blues. En daar ook in kunnen zwelgen en ook ergens van kunnen genieten op een bepaald niveau. Bestaat deze soort muziek eigenlijk over de hele wereld nog? Of is dit in hele kleine enclaves um, nog uh, geconserveerd? Nee, het is dat er best wel een grote groep is... die uh, Joodse muziek maakt. Het blijft natuurlijk een kleine niche. Het is niet een commercieel iets per se. Uh, al zijn er ook bands die dat veel commerciëler aan, aanpakken... en dat uh, wel degelijk doen. En... Uh, Wereldwijd spreken er ook nog absoluut heel veel mensen jiddisch. Bijvoorbeeld een heel groot deel van mijn vrienden in New York die zijn er wellicht niet mee opgegroeid. Ik ook niet. Maar we hebben het wel allebei of allemaal weer geleerd. Uh, ook om die muziek beter te kunnen. Uh, en spreken je, je dan ook met elkaar? Uh, nou, soms. Ja, dat, dat komt wel eens Wat voor. Wat gebeurt je dan? Uh, nou ja, ik heb jarenlang bijvoorbeeld een uh, workshop gevolgd of masterclasses in Canada en in New York. En dan ben je in een. Dan spreken ze echt jiddisch. Ja, dan ben je in de gemeenschap. En dan uh, zijn de lessen bijvoorbeeld echt in het Jiddisch. En als je dan door de gangen loopt... Uh, meestal zijn die workshops in het Hilton Hotel. Dat is natuurlijk wel toepasselijk. Mm. En uh, dan, uh, nou ja, dan kom je iemand tegen en dan heb je een klein kort gesprekje in het Jiddisch. Dan is wel echt de, de taal daar is dan, uh, redelijk Jiddisch. Betekent ja. dat ook dat jullie dan daar overal werk hebben? Dat jullie overal kunnen optreden? Ja, dat is een ander bijkomstig uh, hoe zeg het, voordeel. Mm -hmm. um, het leuke is dat... Uh, ik heb heel veel in Amerika ook gespeeld. Veel in Duitsland, ook veel in België... En uh, ja, dat is iets waar wat overal wel aansluiting vindt. En zeker in Amerika is de grootste groep luisteraars zijn dan overwegend joden. In Nederland is het natuurlijk een heel stuk minder. Want ze hard, zijn he? er gewoon. Um, nou, het heeft allebei is het interessant. Het leuke is als je, of als ik dan daar speel en je maakt een grapje gerelateerd aan de cultuur, dan wordt het meteen begrepen. En hier is dat stukje uh, herkenning of erkenning misschien wel van. Uh, het begrijpen van wat je zegt meteen is iets minder... maar dat is ook wel weer een uitdaging om dat even goed over te brengen. Want uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit of het wel of niet... Uh, de nadruk ligt niet op het Jood zijn. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar, maar wel belangrijk bij dit soort dingen is dat je als uh, Joods iemand... voor een Joods publiek natuurlijk toch op een hele andere manier dingen kan zeggen... die een buitenstaander in ieder geval al überhaupt niet in zijn hoofd moet halen. Uh, nou, dan weet ik niet precies wat je daarmee bedoelt. Nou, al, al was het maar de humor. Nou, weet ik niet. Dat is ook een kwestie van gewoon doen en het een beetje uitleggen. En als mensen humor hebben, dan begrijpen ze nog ja, wel wat ik bedoelt. Het is inderdaad een, dat, jood, is... een joodse mop verteld door niet-joden. Dat klopt. Nee, dat is een soort van ja. not don En, en, ja. en er, er is niemand nee. zo hard over het joden dan was de joden zelf? Ja, Toch? ja, ja, ja. ja maar wat ik, wat ik wel altijd belangrijk vind ook in die muziek is dat het in principe niet gaat om het jodendom. Het gaat niet om het Jood zijn. Het is vooral heel erg mooi, vind ik. En dat is het aspect wat ik leuk vind om de wereld in te brengen. We willen ontzettend graag weer iets van je horen. Nou. Loop naar het podium. Ja. Uh, wat gaan jullie spelen? Zal ik het nog even zeggen? Ja. Uh, Leek den kop. Een troostlied, wat we dus net een kleine preview gegeven ja. hebben... voor de volwassen mens, die dat soms uh, zo hard nodig kan hebben. Op een rolletje okay. naar het podium. Tof. We gaan er even uit voor het nieuws. Marielle Hageman. Radio 1, het NOS-journaal. De cafébrand in Volendam zal in het vervolg minder uitgebreid worden herdacht. Dat heeft de voorzitter van de Belangenvereniging van de Slachtoffers gezegd. Sommige betrokkenen hebben aangegeven dat ze geen behoefte meer hebben aan allerlei plechtigheden. zoals na overleg gebleken. De NOS zendt rond deze tijd op Nederland 1 een speciaal programma uit over de cafébrand in Volendam. Een reiswijker heeft de afgelopen nacht in de cel doorgebracht nadat hij via Twitter en YouTube uitgebreid uit de doeken had gedaan welk zwaar illegaal vuurwerk hij van plan was af te steken. De politie van Rijswijk heeft een Twitter-account en besloot zelf ook eens wat mensen te gaan volgen. Bij de reiswijker thuis werd inderdaad zwaar vuurwerk aangetroffen en dat is in beslag genomen. Het traditione traditionele nieuwjaarsspringen in Karmisch-Partenkirchen... is gewonnen door de Zwitser Simon Amman. Hij sprong met 131 meter minder ver dan een aantal concurrenten... maar kreeg toch de meeste punten door een betere jurybeoordeling. Tweede werd de Rus Pavel Karelin, derde Adam Malisch uit Polen. Vanwege de slechte omstandigheden konden maar één keer worden gesprongen... in plaats van twee keer. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhof. Met opklaring en een temperatuur die snel onderuit gaat. In de nacht vriest het op de meeste plaatsen wel weer 2 graden. En langs de kust komen dan een aantal winterse buien voor. Nou, ja, U kunt zich voorstellen dat die combinatie niet echt positief is. Het kan glad worden, niet alleen bij die winterse buien... maar na de buien ook door bevriezing of opvriezing. En waar geen buien vallen, nou ja, de wegen zullen ongetwijfeld niet allemaal even droog zijn. En dat betekent dus dat we eigenlijk in het hele land... gewoon rekening moeten houden met lokale gladheid. Dan naar morgen toe, de problemen die wel weer gaan verdwijnen. Dat komt omdat het kwik net boven nul komt. In het zuidoosten en oosten gaat dat niet zo gemakkelijk plus 2 maximaal. Maar in het noordwesten wordt het wel een graad of 5. Vooral in het noorden van het land kan nog steeds een enkele winterse bui voorkomen... maar verder is het meest droog en van tijd tot tijd schijnt de zon... en dan is het de best een vriendelijke zondag. En de dagen die volgen, die uh, zijn misschien iets minder zonnig... maar verder verandert er niet zo heel veel. Er kan op elke dag wel een keer een winterse bui voorbij komen... temperaturen overdag in het algemeen boven nul... maar in de nacht is de kans op vorst steeds aanwezig. Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Een vooruitblik op 2011... Zo, je bent weer terug in Amsterdam. Altijd handig om aan het begin van het jaar te weten wat de nieuwe trends zijn... en welke zaken je maar beter achter je kunt laten... omdat ze, zoals de kenners zeggen, zo ontzettend... 2010 zijn. En daarom is Watcher Richard lamp aangeschoven. Hij publiceert ieder jaar een trendverwachting waarin hij zijn gegronde voorspellingen, zoals hij zelf zegt, uiteenzet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik vond op de site hedendaagse wederopbouw tegen. Vertel. Ja, dat heb ik als, als een soort werktitel voor 2011 uh, aangehouden. Het afgelopen jaar heb ik genoemd het jaar van de crisisconsument. Toen zaten we nog een beetje met z'n allen op een soort roze wolk. Zo van, nou ja, die, die recessie, dat waait wel een beetje over. En uh, als we maar gewoon uh, even afwachten, dan komt het Goed. Mensen kenden te weinig mensen in hun omgeving ja. die echt direct. Nu lang, hand begint het dichtbij te komen. Absoluut. Ambtenaren ontslagen die eraan komen. Nou, alles daalt neer in de, in de fabriekshal, zou ik maar zeggen, en uh, het wordt echt voelbaar, Het gaat gewoon pijn doen. En als tegenreactie zal je zien: eerst moet je herkennen dat die situatie er is hè? Als, als, als, uh, als man in de straat, zou ik maar zeggen. Um, en dan zeg je, ja, nou, we gaan ze even flink aanpakken. Um, en dan krijg je dus die, die wederopbouw, zou ik maar zeggen, dat mensen echt zoiets hebben van nou, gewoon handen uit de mouwen, niet zeuren en, en aanpakken. erbij. 50 jaar is sfeertje. Tuurlijk, ja, ik denk het wel. En je zal zien de mensen. Die het niet doen, die zijn uiteindelijk zelf de pineut. Want je kan gaan zitten wachten he, tot het override. je kan boos zijn, je kan gaan staken, noem het maar op. Heeft geen zin. Dat is theorie, wat is de praktijk? Ja. Nou, praktijk is dat mensen elkaar natuurlijk op een gegeven moment uh, te veel naar beneden kunnen praten. Hè? Dat je zegt, vroeger, het ziet het allemaal niet meer zitten en uh, waar moet ik nou precies naartoe? En daarom zou je nu juist zien, want dat heb je al een beetje gehad zeg maar, de afgelopen maanden, afgelopen jaar en zo daartussendoor. Uh, en nu zullen ze zeggen, van, ja, je moet aanpakken en bijvoorbeeld alleen om je baan te houden als je bij een baas werkt. Dan zou je gewoon net een stapje harder moeten lopen en iets meer service en iets vriendelijker naar je klanten bijvoorbeeld. Nou, dat ga je allemaal merken als, uh, als klant aan de andere kant. Wat betekent dat voor het bedrijfsleven? Nou, op zich, eh, dat de mensen die ze nu in dienst hebben, dat die eh, een stapje harder zullen lopen. Dus dat valt, eh, er vallen goede afspraken te maken. Je ziet dat bedrijven ook veel sneller beslissingen nemen nu. Overheden zelfs ook. kunnen je aangaan. Bij ministeries waar ik veel voor doe. We zie je soms trajecten van anderhalf jaar die nu gewoon in een paar dagen besloten kunnen worden. Dus blijkbaar kan het wel. Nou, bij bedrijven gaat het nog een stuk sneller. Dus wat dat betreft vind ik dat wel prettig in dat deze heeft tijden. alles met druk te maken. Tuurlijk, ja, een soort eh, sense of urgency. Dat mensen doorhebben van de tijd is een soort vijand geworden. En dan zal je dus in ieder geval iets moeten doen. Niks doen, dan zak je weg. Dat heb je wij spreken met de euro en dat soort dingen gezien. Je moet op een gegeven moment wel handelen en dan, ja, je kiest dan maar in bedoel, richting. Maar heb je zak euro gezien niet heb je met de euro gezien? Nou, als je daar vrij laat op reageert, wat in het begin eigenlijk gebeurd is... Hè, dan komen er allerlei gevolgen van... bijvoorbeeld Griekenland had natuurlijk veel eerder ontdekt kunnen worden. Dat heeft niet sec met de euro iets te maken. Maar wel oh, ja. dat het daar nogal redelijk rommelig ging in het land. En dat, dat waren eigenlijk dingen die al lang bekend waren. Het politiesysteem, de, de ICT-software... daar was al lang bekend, ook bij politici, hoor, maak je geen zorgen. Maar er moet wel een goed moment gekozen worden. Bankencrisis, allemaal precies het, hetzelfde. Maar nu is er dus een soort van... Ja, eh, kant op, punt dat het mag, hè, dat er over gesproken kan worden. En als je weet ik, naar zo'n politieorganisatie landelijk gaat, dan denk je: nou, laten we dan nu maar even de ICT ook herzien. Oké, okay, we moeten de handen laten wapperen, maar wat zijn de trends waar we op moeten letten? Ja. Uh, nou ja, voor een deel uh, zal je natuurlijk zien dat mensen als, als tegenreactie... We krijgen een soort jarenlang zaagtand herstel. economisch. Sta twee stapjes voor, een stapje terug. En dan een hoop onrust bij de mensen in het hoofd. Ja, maar uh, wat gaan we nou precies doen? En dan krijgt CBS met cijfers en uh, het planbureau roept weer eens wat... of de autoverkopen ten opzichte van vorig jaar zijn zoveel procent gestegen. Het gaat allemaal om 0,3 procent. Waarom? als je goed luistert, dan is er helemaal geen positief nieuws. En dat willen mensen wel graag horen natuurlijk. En dat is een beetje het dilemma iedere keer. Hou jij er rekening mee? Nou nee, ik hou er dus zelf geen rekening mee. Maar ik moet je eerlijk zeggen ik heb Collega's, die, die brengen een soort goed nieuwsshow en die weten dat goed nieuws veel makkelijker verkoopt. He, verkoop je meer boeken, zal ik maar zeggen, kan je meer spreken. Nou, noem het maar op. Doen wij niet. Ik had destijds met uh, Willem Middelkoop was hier ook vanmiddag uh, de, de financiële crisis aangekondigd van we leven op de pof. Nou dat soort dingen. Mensen wilden het niet horen. Ze hadden echt zoiets van haal het alsjeblieft uit je verhaal. He, bij, als je bij een bedrijf hmm. bezig bent. Uh, ik zei nou, dat doen we natuurlijk niet want zo, zo werkt het niet. Maar dat is best wel lastig inderdaad. Maar goed die trends hè waar we het net over ja, hadden. hadden dus dus verspelde verspelde die trends. Trends. Die ja. Wat zijn de trends? Maar ja dus voorspelt die financiële crisis. Ja en Nova die heeft het gelukkig gecheckt achteraf. Want uh, okay, ik nou, kan nou, dat het achteraf het. natuurlijk zeggen. Uh, alleen, ja, je hoort niet altijd uh, door iedereen gehoord. Uh, nou, even kijken. Als je naar de gezondheidszorg kijkt, dat is natuurlijk duidelijk. Hè. We gaan extra betalen. 10% meer ongeveer. Uh, brandstof wordt een stuk duurder het komende jaar, Dus je krijgt steeds minder vrij besteedbaar inkomen. Dus mensen denken van, er verandert niet zoveel. Want ik heb mijn baantje nog. Maar ja, je merkt op een gegeven moment natuurlijk dat je gewoon knel zit. Heffingen op, uh, op allerlei energiesoorten. Duurzaamheidsheffingen. Dus dat wordt krapper. Dus ja, mijn waarschuwing aan, aan de mensen... Yo, Pas op en, en hou je huishoudboekje heel goed bij... Want het sluipt erin voordat je door hebt. Alle gemeentelijke heffingen, alles wat eraan komt, waterschappen. Iedereen die moet op een of andere manier ergens geld vandaan halen. Ja, en uiteindelijk komt het bij de burger vandaan. Ja, maar daar, al de officiële bureaus hebben het dan ook wel altijd weer over een terugvang van 0,3. Het kan ja. hooguit 0,6 ja. worden. Dan denk ik, ja, hallo. <lacht> kan het schelen. Ja, nee, nou inderdaad. En als je de, de troonreden van, van het afgelopen jaar zeg maar, beluistert. dan zie je altijd al hè, dat de, de, de economische groei en dat soort dingen. er wordt altijd een beetje afgevlakt daar. Je zal zien dat we nog uh, lager uitkomen dan. Uh, voorspeld is. Um. En dat, dat geeft een, een hoop onrust uiteindelijk. En bij bedrijven. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er wel mensen al uh, in dienst genomen worden door de uitzendbureaus. En normaal vertaalt zich dat daarna in vaste banen. En nu zullen bedrijven heel voorzichtig zijn om mensen in dienst te gaan nemen. Want die snappen natuurlijk ook wel dat dat lang gaat duren. Dit is niet de jaren tachtig nu, hè, van een dipje en we gaan weer vrolijk verder. Maar er zijn nu met name door internet zijn er dingen echt heel fundamenteel aan het veranderen. Bedrijfspanden die helemaal nooit meer volkomen. Mensen denken van ik laat het een paar jaar leeg staan en dan verhuur ik het alweer. Nou, TNT Post. We gaan niet meer gewone post versturen, we gaan wel meer Pakje, pakketjes verzuren. Dus je moet je handel een beetje veranderen. Toch, hè, als je erover nadenkt, dat zijn toch vaak dingen die je zelf met een beetje gezond verstand ja, uh, ook wel is, kunt bedenken. Nou, en dan zeg ik dus, dat is het nieuwe trendwoordje. Iedereen kan het. Iedereen kan koken. Ja. Ja, maar ik ben even de chefkok nu vandaag, snap je? En uh, iedereen kan naar de toekomst kijken. En je kan vrij goed zien ook, als je gewoon je gezond verstand gebruikt, wat komt er ongeveer aan? En daarna natuurlijk gelijk de vertaalslag. Ja, maar wat betekent dat dan voor mij? Ja, als je naar de omroepen kijkt, hoe jullie geweldig samenwerken vandaag, nou kan perfect. Maar een hele structurele samenwerking waarbij je al die omroepen gaat ja, opheffen of zoiets. dat is wel een ander verhaal. Nou ja, ik zie wel aan komen, maar eh, en ik word er ook niet blij van, maar dat hoeft natuurlijk ook niet als trendwoordje. Heb je er wel eens helemaal naast gezeten? Want je doet dit nu drie jaar geloof nee, ik. Nee joh, sinds 1989. Kijk, al. Maar ja, dus, met drie jaar in ieder geval <laughs> dat je dat hier doet. Ja, dat is ook waar voor jullie wel, ja. Uh, even goed nadenken. Hoor. Waar heb ik nou echt ontzettend waar je het meeste naast zit is de timing, zeg maar, dat je dingen aan ziet komen uh, en dat er nog een jaar doorschuift. En bijvoorbeeld het uh, 3D printen, wat we vorig jaar aankondigden. Hier heb je bijvoorbeeld uh, full color 3D geprinte objecten. Kan je zelf ontwerpen op je computer, dat stuur je automatisch op naar een bedrijf en dan krijg je zo'n poppetje of een sieraad of wat dan ook thuis gestuurd. Ik dacht nou, dat komt wel in 2010 echt goed los. Nou, het is wel begonnen voor de liefhebbers, maar dat wordt 2011-2012. We hadden ons er zo. Ja, ja, jij wel, hè? Ik vond het ook echt iets voor Nee, mijn Peter. hemel. <laughs> jij was toch niet een van de mensen die zeiden, Apple met dat nieuwe speelgoedje, dat wordt helemaal niks, hè? Nee, ik had het van het jaar heb ik gelukkig gezegd. En voor het komend jaar zeg ik, dan weet je het vast, de nummer 2 van deze, die komt erachteraan. En deze, dus de concurrent, een soort kleine, zal ik maar zeggen, van uh, Samsung. Dat voor Volgens mij de belangrijkste voor het komende jaar. Het wordt een tabletjaar, want allerlei Chinezen en iedereen komt natuurlijk met tablets. gaat weer ten koste van de laptopverkoop. Ja. Want deze dingen starten heel snel op en zijn natuurlijk lekker toegankelijk ook voor mensen die geen computer kennen. Ja, het was geweldig. Jij schoof hier aan tafel met je tablet. Op hetzelfde moment kwam Francisco Viola aan. Die had ja, en ook, ook, ook, een nog, een, ook bezig. nog een modem bezig. Oh ja, dat mij. moet ik ook nog uitleggen. Ja. Ja. Dit is internet TV. Ja. Je hebt Google TV, Apple TV, komt nu in 2000. het ja, is dat alleen maar zijn telefoon? Nou, ja. ja, maar wel een hele hippo, toch? Ja, ja, ja. ja, ja tevreden over. Ja, Francisco van Jolen, die zit hier ook uh, de gast uh, voor zo meteen. Uh, Francisco, want ik zie jou ook met zo'n iPad uh, hier zitten. Ja, ja ik, doe, ik doe eigenlijk niks meer op papier. Volg jij? Of ik, ik, volg al, ik ben alleen maar ik ben een journalist, dus ik loop achter de feiten aan, ja. altijd. Ja. En nooit voor, voor de muziek uit. Dus uh, nee, ja, ik gebruik de plaats van papier eigenlijk overal. Ook als ik ergens een praatje moet houden of als ik ergens in de studio zit. dan uh, Ik print eigenlijk niks meer. Ja, maar is het, wat ik eigenlijk bedoel, is, is, is het bij te houden? Al die ontwikkelingen, al die nieuwe gadgets. Je wordt er op een gegeven moment helemaal horendol van. Wat ja, heb, niet, dat je dat je heb ik nou met sporten? Ja? ja dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, <laughs> Jeetje, alweer een WK. <laughs> alweer een WK. Ja, ja, dat was wel dat was een, een heel oude wetsport. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus dat, dat, heel 2000 Het ligt er meer. maar een beetje hoe je oplet. Ja. Dus, ja. Ja, en waar je gelukkig <laughs> van <moet laughs> denken te worden natuurlijk. Hè? Als jij echt met gadgets bij wil zijn op voetbal of noem het maar op. Daar, daar kiezen mensen uiteindelijk op. En daar kun je ze ook vrij makkelijk zien. En bijvoorbeeld nu hebben we geen WK. We hebben geen Olympische Spelen in 2011. Dus wat moeten we nu? We hebben de gewone sportevenementen wel. Is voor de elektronicaverkoop best vervelend natuurlijk. Dat we niet hele grote ja. evenementen hebben. Toch zie je ook een tegenbeweging. Ja, mensen kopen grote schermen, Idee noem het maar op. En dat is dus echt even bij EK, omhoog Bij WK, Eka ja. Olympische Spelen. Dat was ook de overgang destijds van zwart-wit Dat is de enige kleur. reden dat ze gouden worden. Ja, het. eigenlijk ja. wel hoor. Ja, die soort sporten ja. bij is bijna We hebben het eindelijk verklaard. Maar nee, maar toch zie je ook een tegenbeweging, hè. Gadgets die steeds simpeler worden. Ja. Ja, dat uh, die, die telefoon met, uh, wat is het, negen, negen toetsen, Nee, zeker. En wat je, er zijn twee ontwikkelingen eigenlijk gaande. Uh, ingewikkelder dan ingewikkeld kan niet, want dan snappen we het niet. Aan de andere kant de apparaten die één ding kunnen. Hè, dus een navigatieapparaat dat alleen maar dat kan. Dat gaat op een gegeven moment ja, uitfaseren, zeg maar. Want je wilt toch een soort universeel apparaat. En of dat dan een tabletvorm is of maar met een koelkast waarvan alles ingebouwd zit. Dat maakt niet uit. Maar je zoekt uiteindelijk wel meer dingen bij elkaar. Hè, bijvoorbeeld dit en die apparaten die hier liggen. Dat zijn gewoon fototoestellen eigenlijk. Dus de losse digitale fototoestellen voor een deel gaan die weer eruit. Maar wat je dan als tegenreactie ziet, is dat hele complex... De, de, de systeemcamera's met grote lenzen en toestanden, die komen er juist weer terug. Okay. Ja, nee, ik heb een ongelooflijke ontwikkeling gezien. Ja? Ik dacht dat iemand een fototoestel bij zich had, dat was een camera. Dus waar je gewoon echt een grote AD, het, ja. ja. reportage ging voor televisie, had het... De camera, waar een grote camera bij ze, dat is tegenwoordig een heel klein fotocamera Het kan Geen. zo mooi. Ja. Nu nog iemand vinden die er verstandige dingen in ziet. Ja, <lacht> en, en het vakkundig mee kan draaien. Ja, ja. precies. Goed, uh, u hoorde even Richard Lam. Blijf even rustig zitten, yep. want uh, Francisco van Jordi gaat dadelijk uh, vast dingen zeggen waar u ook uh, meent verstand van te hebben of verstand van heeft. En bedankt. <lacht> <lacht> ja, het kan alle kanten op dit jaar. Uh, hoog tijd voor uh, mooie muziek. Weer Nikitof. Vertel even nog hoe het heet. Want dat, zijn we in de, tenminste, dat was ik al <laughs> bijna vergeten vorige keer. Uh, dit volgende lied. Ja? Deserted. Deserted. Yeah. Oké. Okay. Niki yeah. Life is what I have expected to be. I don't know where I'm going. I don't know what is me. But I try to.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 I know as I'm going to you as I'm saying that I'm gonna stay away from you and I try to ignore all the things that you said that I've seen and oh if I go Dat is Niki Wat kunnen we in 2011 verwachten op het gebied van internet en de nieuwe media? Niet alleen de gadgets. Zullen we nog meer uren per dag online zijn met z'n allen? En hoe gaat het verder met sociale netwerken als Facebook en Twitter? We vragen het aan internetjournalist Francisco van Jolen. Nou, Francisco, je was net al aangeschoven, dus uh, verdere introductie uh, niet nodig... We kunnen gewoon doorgaan waar we gebleven waren. Zo is dat? Ja, waar, waar, waar, hoe het daarmee gaat. Nou, wat vorig jaar eigenlijk wat dit jaar eigenlijk een beetje had door moeten breken en toch nog niet gebeurd is. Dus misschien dat het dan in 2011 alweer gebeurt. Is het uh, videochatten, dus of video videobellen eigenlijk. Dat je als je belt, dat je ook iemand ziet. Het skypen. Het skypen, dat is nu. Videobellen is nu naar de iPhone gekomen. met Skype, dat je iemand kan zien. Als je daar een iPhone 4 voor hebt, anders uh, zie je niet zoveel. En, uh, dat is, nou ja, de vraag is, van, gaat dat nu doorbreken? En dan moet je je voorstellen, ga je dat in de auto doen of ga je dat ergens... Uh... En wat is het probleem van gisteravond? Waar wou natuurlijk een hoop mensen dat doen? En ik heb alleen maar met mensen gesproken die het niet lukten. Nee, omdat. Uh, Gisteravond was. Uh, dat, ik, het is een bijzonder moment altijd in de geschiedenis, Peter. Dat de uh, communicatielijnen een beetje overbelast zijn. Ik weet ook niet hoe dat komt. Uh, maar als je het nou vanavond zou proberen. dan geef ik je een goede kans dat het wel lukt. Okay. Vaak zie je dat je na een dag proberen dat dat wel lukt. Nee, er wordt wel. Uh, ik heb het vooral over want thuis Skype, videochatten, ja. dat doet iedereen al met zijn oma. Maar de vraag nee, is natuurlijk... Via die iPhone. Het gaat via de iPhone. Gaat dat nou wat worden, ja of nee? We hebben het leven toch nog steeds... wij proberen uiteindelijk in een soort Thunderbird-samenleving te komen, waar we alles wat we daarin zagen ook hm. werkelijk doen. Nou, en dit is een van de dingen, dat we dan weer een stapje vooruit hebben geboekt. Um, wat wel misschien erg belangrijk gaat worden dit jaar, zou je kunnen zeggen, ik heb moet zeggen, daarbij aangeven dat ik natuurlijk geen astroloog ben, maar is wel dat je ziet, eigenlijk het hele persoonlijke leven van mensen verplaatst zich steeds meer naar die mobiele telefoon. He, daar zit van alles in, daar zit je. Uh, uh, waar je bent geweest zit daarin. Uh, je e-mail, je contactgegevens. Uh, en nu ook steeds meer betalen. Hey, je betaalt hier. Bij mensen betalen al een parkeergeld met een mobiele telefoon. Apple heeft iemand in dienst genomen. die gespecialiseerd is in betalingen via de mobiele telefoon. zoals je dat met een chipkaart gewend bent. Je hebt de OV-chipkaart bijvoorbeeld. je haalt hem langs een apparaat en dan heb je betaald. Nou gaat dat komen. Dat lijkt wel logisch te komen. Want waarom zou je eigenlijk nog met al die rotte pasjes rondlopen. als je een apparaat bij je hebt die hetzelfde kan? Dat dat geldt eigenlijk voor alles wat in het apparaat zit. Dus eh, als dat gaat gebeuren, nou, dan kan je erop wachten totdat eh, de lui gaan proberen dat te pakken te krijgen. Dus je zal zien dat dat virus eh, en de phishing gedoe wat nu op, de, op je pc wat zit... Wat is de rol daarvan om dat te vieren? Nou, daar is er geen lol van. Daar kan je heel veel geld mee verdienen. Tenminste, bij elkaar stelen. Dat is het idee ja, ervan. Ja, ja, ja, je ja. zegt tegen iemand van: mag ik uw bankgegevens? En dan is het idee ja. dat je vervolgens die bankrekening nee, leeghaalt. En daar zijn ze vrij effectief in, als ze dat lukt. Dus uh, het is zeg maar uh, uh, uh, je, een beetje digitaal zakrollen. En ja, ja. Uh, dat werkt vrij goed. Dus je kunt verwachten dat dat steeds meer. En die mensen gaan daar vrij achterloos mee om. Hè. Je installeert van alles op je iPhone zonder dat je het door hebt. Ik toevallig aan het einde van het jaar uh, die meneer die opgepakt is voorwege het knuffelparadijs. Maar toch een tamelijk griezelig figuur. Ik dacht, laat ik hem eens googelen. En wat stuit ik op? Ik spuit, stuit op twee dingen. Een spelletje voor de iPhone gemaakt. Door hem? Nou, door iemand met dezelfde naam. En een andere was iemand een dingetje op je uh, iPhone of op je mobiele telefoon... die precies bijhoudt waar je bent. Toen dacht ik, ja, je weet dus eigenlijk nooit... als je die dingen installeert, welke griezels... Het ging wel om iemand, uh, uh, met een naamgenoot. Maar je weet nooit wat voor griezels dat... Ze, uh, die gegevens te pakken. Maar krijgen, Francesco, toch weten ik... we al jarenlang dat je vreselijk moet oppassen... met alles wat ja, met internet te maken heeft. Ja. Nou ja, goed, Laten we deze mobiele toepassingen als een soort verdere vorm van internet ja. zien. Waarom worden mensen niet bij zich? Omdat wij altijd vinden dat je de put het beste kan dempen met kalver. En dat doen we. Dat is eigenlijk onze beproefde methode. Heb je een put, wachten tot er genoeg kalver invallen... en dan kan je eroverheen lopen. Is het lopen. ook te aantrekkelijk? Om, om, om er gewoon maar mee bezig te gaan en niet na te denken over wat eventueel de gevolgen ja, maar je zijn. Ja, luister, als, je, als jij voortdurend nadenkt over wat de gevolgen ja. kunnen zijn van alles wat je doet, dan blijf je gewoon thuis. Dan trek je dekens over je hoofd en kom je daar weer buiten. En, ja. Ja, dus het is een paradijs voor, voor uh, dat soort criminelen. De wereld is een paradijs, ja. dus ook voor criminelen, ja. Het lijkt mij dat dat eigenlijk, ja... Maar het begint heel simpel. Je krijgt een mailtje binnen en die, die wordt je gestuurd... door iemand die jij gewoon kent. Die, en die zegt... Moet je ja, maar luisteren. Peter, we hebben het nu over een andere... als we het hebben over dit soort uh, iPhone-dingetjes... dat is van een ander niveau, die je gaan krijgt... andere dingen verzinnen. Die, je is loopt dat ergens, veel slimmer je, al, ja, al Ja, natuurlijk. Je, krijgt, je, krijgt dingen, je loopt ergens binnen, je krijgt een aanbieding. Want dat is een van de dingen die gaan gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Mensen gaan dingetjes op hun uh, telefoon installeren... om te laten weten waar ze zijn. Waar Waarom gaan ze dat doen? Eh, nou, misschien omdat ze dat leuk vinden. Maar ze gaan het ook doen omdat ze zo kortingen krijgen. Of omdat je ergens bent en dan kan je, kom je hier binnen en dan krijg je een gratis biertje. Als je zo'n ding hebt geïnstalleerd, ja of nee. En je zult zien dat handige lui daarmee, eh, daar achteraan gaan. Dus jij wordt verleid door allerlei trucs om te vertellen waar je bent... En vervolgens zal je zien dat de mensen gaan proberen, ik weet niet of ze erin zullen slagen, om daar uh, misbruik van te maken. Hoe zit dat met de sociale netwerken? Hè? Met hives, met Twitter, met dat soort dingen? Komt dat, ja... Dat wordt alleen maar erger, als je dat komen vindt. Daar ook? Nee, helemaal niet. nee, maar kunnen daar mensen met, met onzuivere bedoelingen ook langzamerhand steeds meer een vinger achter de deur krijgen? Nou ja, die proberen dat. Overal waar mensen bij elkaar komen en vrijelijk informatie uitwisselen. zul je zien dat uh, deze... Uh, uh, mensen proberen daar iets. Ik kreeg van, van de, gisteren nog via Facebook een, aanzoek, een huwelijksaanzoek van een mevrouw. Met een die, waarvan gezet, ik dacht dat die, ze toch niet echt op mijn nee, uiterlijk viel, maar goed. Echt, die klopte. Die klopte, ja. daar zat je achter, Peter. Hartstikke bedankt. <laughs> Jij denkt ook altijd aan me voor het nieuwe jaar. Ja, ik zat nog in te huis. Ja, nee, maar dit, dus... Uh, uh, dat, dat alleen de vraag is, want je zult zien... Uh, dat het leven, ver, uh, het internetgebruik verplaatst zich steeds meer naar Facebook. En naar Twitter. Facebook heeft in de Verenigde Staten de slag gewonnen van, Mike, van Google. Hè. Ja. Ze zijn meer bezocht. Er wordt meer tijd doorgebracht op Facebook... dan dat op Google wordt doorgebracht. Google kan nu eigenlijk proberen te winnen van Apple... via die tablets die we nu zien. Hè, en via de mobiele telefoon... door een nieuw besturingssysteem te installeren. Je zou kunnen zeggen... Google wordt de nieuwe Microsoft. Die heeft Microsoft verdrongen. Met besturingssystemen op de mobiele telefoon. Dat zullen ze ook op de computer doen. Maar op internet hebben ze de slag verloren van Facebook. En Facebook is een raar verschijnsel. Dat blijft toch wel als je het hebt over wat doen mensen doen. Wij zijn altijd bezorgd over onze privacy. Is die wel in goede handen? Nou, Facebook is een bedrijf waarvan de leider, de oprichter die vindt privacy niet belangrijk. Dus wij geven al onze privacy, of mensen die Facebook gebruiken... geven hun privacygevoelige gegevens in handen van iemand... die al diverse malen heeft gezegd dat hij Omdat dat Dat hij er niet helemaal niks van heeft. Van geeft. Ja. Ja. Hij, is, bedoel, hij zal de wet niet overtreden, er zijn wel regels voor. Maar ja, het is toch... Uh... Ja, jij zegt net, Facebook heeft de slag gewonnen. De definitieve slag is nooit gewonnen. Hè? Want een paar jaar geleden praten we allemaal over Hives. Uh, dat was het opkomende netwerk. Hives is nu alweer een beetje passé... Ja. Uh, nou heb je weer Twitter, je hebt Facebook. Zie jij alweer een nieuw netwerk aan de horizon verschijnen? Nou, de, de, Facebook is, blijft hier nog is wel even staan. Blijft hoor. Ja, dat blijft net zoals Google. Google is niet meer weg te denken. Alleen, Google richt zich op een andere manier. Hè. Google wil de, de wereld digitaliseren. En die wil zeggen, ze zijn ook alle boeken in de, in, de, in de computer aan het stoppen. Ze willen een machine maken die slimmer is dan wij. Die meer weet dan wij. Dat is waar ze mee bezig zijn. En Facebook heeft een hele andere benadering. Die zeggen, ja, het kan mij niet schelen wat jij aan kennis hebt of zo. Wat jij belangrijk vindt, is wat je vrienden doen. En daar richt ik me op. Dus, en die is eigenlijk je vriendenkring aan het leeghalen... om, en daar gaat het bij allebei om... te kunnen anticiperen, voorspellen wat jij gaat doen. Het bekendste voorbeeld natuurlijk is Facebook kan voorspellen... Uh, of jouw relatie over een week nog bestaat. In 30% van de vallen zit het nog goed. Nou, dat wordt wat meer, hè, dat wordt wat beter. Uh, als Facebook kan voorspellen, daar zijn ze tevreden. Zij weten wanneer jij op vakantie wil gaan, voordat je er zelf nog op het idee bent gekomen. Ja. En dat, als, ze dat, als ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Nee, maar ja, dat, dat is echt heel belangrijk. Een visieprogramma in. Ja. Als, ze dat voor, ja. nee, maar als ze dat voor elkaar kunnen krijgen, dan kunnen ze je uh, keuzes beïnvloeden. En dat is waar het om gaat. Ik zeg wel, eens, eerst hadden we de kerk die probeerde onze, ke eh, ons leven te be beheersen. Toen de ideologieën die, die proberen ons leven te beheersen. Nou, dat is allemaal niet erg gelukt. En nu krijg je dit soort bedrijven. is ook weer beangstigend trouwens Het is wel jammer ja, dat we ja, Jij je de je, de de de de de je de hele de dag beangstigend door. Of nee, de kerk. Ik nee, ben helemaal de de de kerk dag, kerk is wel degelijk gelukt. Ja, ik vind dat wordt iets te makkelijk over. de religie is wel degelijk gelukt. een hele ja, grote invloed op Ja, de religie en lukt maar, steeds meer. Ja, maar goed. Mij. We zijn er toch wel bezig. We zijn toch eens dat de religie iets van de 19e eeuw Nee, wij de westerse wereld. We wachten vergeet je niet buiten Europa. zijn er heel andere trends. Frits, ik was zo vrij om in dit overzicht me te concentreren tot wat tot deze directe omgeving ja, laten we toch oh, ja, we kunnen... even... Even, ja, Francis, we nog even over die he? angst. He? Ik, ik ga ik... er heel makkelijk overheen. Ja. Nee, precies. Nee, maar nog even over die angst. Uh, het is toch beangstigend als je een, een apparaat of een apparaat... Of, of, of een netwerk hebt dat eerder dan jij zelf weet wat jij... Wil gaan doen. Maar dat waar is waar jij zin aan zin wil gaan doen. Dat is, daar is, kijk, aan de rand van de rafrein staan is ook dat Sommige mensen vinden het leuk om in een parachute naar beneden te springen, um. en anderen gaan gauw weer weg. Ik vind die parachute toch helemaal interessanter. Kijken wat er gebeurt. Ja, hmm. ik bedoel, je kan wel verduren. Wij, ik eigenlijk zolang er technologie is, wordt ons aangepraat of dat nou van de stoomtrein gaat die je, die je, strot af, uh, je adem afsnijdt. Of de boekdrukkunst waardoor we niet meer onthouden wat we uh, niks meer uit ons hoofd leren. Elke keer als er technologie is komen de praatjes dat dat beangstigend is. En het is helemaal niet waar. Het wordt allemaal alleen maar leuker. Wat heb je nou? Ja. Ik durf te wedden. Jij bent minder bang dan iemand die honderd jaar geleden leefde. Dat geloof ik zeker. Maar de technologie is niet bang. Door die technologie. Nee, maar de technologie is niet ja, maar dat weet, wat mensen Omdat weet, je weet, meer denk, weet. Dat Omdat je meer weet. weet. Ik, denk, dat ik, je weet. Ik, ik denk dat kennis kan ook wel... Dit vind ik een heel bouw thuis, maar kennis ja, kan ook bang ik maken. Ik zit hier voor... Kennis kan ook bang maken. Ja. ja, nou val je stil. Dan kennis nou, kennis Daar heel dan ik, even, ben ik even. Kennis kan, als Wikileaks kan ah, je bang maken als je ziet... wat je kan, er af Van Wikileaks ben je bang? Nee, maar zou je bang kunnen maken als je ziet wat er achter je rug om nog gebeurt? Volgens ja. mij worden ja. word alleen maar de slechteriken bang van Wikileaks. Ja, nee, maar goed, je kan... Uh, kennis kan je bang maken. Mensen, mensen met kennis van zaken kunnen bang zijn. Dit goed, uh, uur, uur samenvattend? Als, als de ontwikkeling zou zijn dat je nu al de voetbaluitslagen van het komend seizoen zou weten... Die weten we dus ook. Dan zou je geheel uit de zorgen zijn... als maar niet, maar helaas zijn er mensen die ze af en toe weten. Dat is ook een hele probleem ja, in de voetballerij geweest. Ik zal je zeggen, die wedstrijd is allemaal al gespeeld. Het zijn herhalingen. ja, Klopt <lacht> ook. U hoorde Francisco van Jolen, Frits Barend en Richard Lam. Na het uitgebreide nieuwsoverzicht van 5 uur... zijn we bij u terug met Michel Cornelissen... ploegleider van wielerploeg Vakant Solij, Verder theatermaker John Buisman. En we sluiten deze radio één nieuwjaarsreceptie... met cabaretier Koen uh, Jutte. Tot zo met meer muziek en meer Jolijt.